Het Vrieze duo bestaat uit Marjan Timmer en Johan van der Veen. Het eerste nummer van hun was Where Bistow, Where Bistow, Where Bistow, Waar Ben Je? Ze stoten uiteindelijk hiertoe van de eerste plaats af en in 2001 kwam de opvolger daarvan She Couldn't Left. Ik blijf het een mooie plaat vinden, ik kan er niks aan doen. Ja, ik ook. Ja? ja ik Gelukkig. een mooie plaat. Gelukkig maar. Ja. Nou, Johan van der Veen stopte uh, in 2007 met, met Twarres, het, het, het Friese duo. En elke Busman heeft het overgenomen toen. Nou, ze hebben ja. wel vijf nummers gemaakt. Ja, echt waar. 2007, elke Busman. Ja, namen. Uh, weer bestomen. de eerste. She couldn't love De tweede. Children, dat ken ik ook. Dat is de derde. I need to know and I'll see you. Die twee ken ik toevallig niet. Maar die zijn ook nooit verder gekomen als de tipparaden. Zo. En Jammer. de anderen zijn allemaal in de uh, top 40 geweest. Ja. She Left. De Hoogste positie was nummer 4 weet ik toevallig. Oké. Okay. Werbistoe heb zes weken lang op nummer 1 gestaan. 21 weken in totaal in de Nederlands top 40 gestaan. En Children is nooit verder gekomen als nummer 20. En ik kom niet verder als uh, dat de nieuws er zo direct in komt. Ja. Na 1 gaan we weer verder toch? Ja klopt. En tot aan nieuws hoor je Herman Brood. Saturday night. Lekker Hoe toepasselijk, het is zaterdag. Ja. Ik snap het niet. Heb jij hem uitgezocht of zou dit nummer? Ja, dat weet je toch? Tjongre, jongen, jonge jonge, wat ben je goed.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 De militaire vakbond ACOM wil van het kabinet duidelijkheid over de toekomst van de missie in Oeroeskan. Voorzitter Jan Kleijan zegt dat de militairen niet weten waar ze aan toe zijn... omdat ministers en partijen elkaar tegenspreken. Volgens hem draagt dat niet bij aan de steun voor de missie... en wordt het moreel van de troepen er niet door gestimuleerd. In de Utrechtse wijk Ondiep is vanochtend een auto met daarin een baby van een half jaar gestolen. De baby werd drie kwartier later teruggevonden bij een vuil container in de wijk Overvecht. De auto stond elders in de wijk Overvecht. Volgens de politie had de vader het kind in de auto gezet en ging die toen in huis nog even iets pakken. In de tussentijd ging er iemand met de auto vandoor. In Iran wordt binnenkort de tweede installatie voor het verrijken van uranium operationeel. Dat zegt de medewerker van Ayatollah Ghamenei, de hoogste geestelijk leider van Iran. Dat Iran over zo'n nieuwe installatie beschikt werd gisteren duidelijk. Het nieuws leidde tot een scherpe reactie van westerse landen, Rusland en China. Verrijkt uranium kan worden gebruikt voor het produceren van kernwapens. Het loopt storm bij de verkoop van de twee concerten van Marco Borsato in het Gelredoom. De website waarop de kaarten kunnen worden gekocht lag vanochtend vlak na de start van de verkoop plat. Borsato wil de opbrengst van de twee concerten gebruiken om de concerten met Diana Ross door te kunnen laten gaan.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 Let's do it, let's do it, and do it, and do it Let's live it all and do it, and do it, and do it, and do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, here we come, here we go Hey, dat is vandaag. Lekker hoor. 26 september 2009. Het tweede uur van jouw zaterdagmiddag is begonnen op dag 269 in 2009. Week 39. En voor de fun. 20... We hebben nog 96... 96 dagen te gaan. Nee, nee, nee. Dat is voor jullie wel, maar voor mij niet. Nee, hey, 96 dagen te gaan en dan gaan we weer uit en nieuw hier. Dan kunnen we kunnen oh. weer onze vingertjes afsteken. Uh, vuurwerk afsteken. Dat vind je wel leuk, hè? Vinkertjes afsteken. Hey, ja. vuurwerk vier, vier, afsteken. Vuurwerk afsteken is hartstikke ah, ja. leuk. Dat is altijd leuk. Altijd mooie kleurtjes geeft dat ook. Mooi, die vuurpijlen en, en die. Uh... Mooi hmm. Ik heb er al mijn zin in. Ja, ik ook wel. Maar ja, eerst wat, wat anders nog. En daarna pas oud en nieuw. Eerst wat anders, daarna pas ja. oud en nieuw. Ja. Weet je wat het andere is wat we eerst gaan doen? Nou. Is mee het Is maandagjarig. jarig. Zo. oud wordt ze Nee, hoe jong wordt ze? Oh, jong wordt ze. Wat denk je? 26, 21, oh, sorry, 21 is jongens. Nou, mooi toch? Ja, oh, ja. Roy, ga jij er wat mee doen in je programma? Het is mijn Dentus, die jarig is. Oh, je hebt vandaag geen programma. Oh, oké. Okay. Nou ja, Roy gaat dus niks doen. Oké, Ja, zo direct heb ik nog van jou de bioscooptop 10. Ja. In, uh, die, die gaat show. Daniel verzorgen En dan ben je show nieuws toch nog? Een heel klein beetje show is nog Het weerbericht niet te vergeten En we vragen wat uh, Rob Ralf gaat doen uh, straks uh, In hun uitzending of niet? Moet dat nou? Ja joh, wel leuk Maar nou, één keertje dan? Eén keertje, voor één keer oh, Albert Jan lukte in het vorige week ook niet? Nee, maar het was, ja. was een doelbrengende do do voor jou Het uh. <laughs> <laughs> <laughs> was even gewoon in één keer zijn schraaf van tijd Dicht in muziek erin knallen Sowieso was het toch? Ja, sowieso ja Hey, weet je wat we gaan doen? We gaan nou. luisteren naar SME Denters. Okay. Omdat ze maandag 21 wordt nou, met het nieuwste nummer. In ieder geval van harte gefeliciteerd, vast. Ja, voorst. Admit it. En zo direct hoor je wie er nog meerjarig zijn. Het weerbericht in de bioscoop top 10. Ja, die ga ik even opzoeken. En Akdan in Munich. <mully>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 En als je kapitein deel 1 hoort... Ja, ik snap nog steeds niet waarom het deel 1 en deel 2 is. Maar... Ik zie het verband er nog steeds niet in. Nou, je hebt al de 1 en de deel 2. Ja, het hoesje. Het hoesje? Ja. Binnenkant, de 1 en deel 2. Ja, maar ik heb de kapitein deel 1 wel eens gehoord, dat liedje. Ja. Heb jij kapitein deel 2 nog niet gehoord? Hè? Ja, dit is de kapitein deel 2. Het ja. is hetzelfde dus, bijna. Nee, maar de kapitein deel 1 is weer heel anders. <laughs> nou ja, in ieder geval... Daniel, wat staat er op nummer 10? Voor de bioscooptop op 10 van week 39. Nou, we iets heel moeilijks vragen. Ja, dat begrijp ik, maar... Public enemies. Oké. En op 9 staat... Funny... People. People. Ja. Op 8 staat... Millennium. Millennium, mannen die vrouwen haten. Ja. 7 staat IJs Age 3 een Engelse versie is er van Ja Op nummer 6 staat The Taking of Pelman 1, 2, 3 Op nummer 5 staat G-Force 3D uh, En 4 staat Mary uh, Sister uh, is, is Keeper, toch? My Sister is Keeper, ja En op nummer 3, Harry Potter En de uh, Half-Blood Prince Nummer 2, Mo The Final Destinations En voor jou nummer 1 Inglorious Monsters is, is, is... Heb jij, jij dit gezien eigenlijk? Nee, nee nog niet je Nou, dat weet je niet en, en ja, po Ik heb het wel een beetje gehoord toen op uh, 3FM hadden ze het veel over. Ja. Over Inglorious Boss, waar is naar nou de film première geweest ervan mm -hmm. Het schijnt een onwijs goede film te zijn. Oké. Okay. Ah, ja. en, en Harry Potter? Harry Potter wacht ik gewoon netjes totdat hij op de DVD komt. Oké. Okay. Ga ik hem kopen in de winkel. Oké. Okay. Nou, misschien ben je wel naar de bioscoop. Nee, nee, nee, nee, Ik wou nog wel naar de bioscoop, maar dat is er helemaal niet van gekomen. Veel zo druk, ja. Oké. Okay. Ja, Helaas, jammer. Ik Haas had feest, ik, ik, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben Ik ben ook niet zo'n bioscoopfreak. Eigenlijk uh, ik, ik, ik wacht ook uh, liever tot uh, dat, de, de DVD's uitkomen. Ja. Dan lekker kopen, lekker thuis. En thuis op het bankje, zakje ja. chips erbij, pilsje ernaast. Ja, Dobby's er aan ja. het aan. Biemertje aan Oh. <laughs> nee, lama. Ja, nee, lama. <laughs> Ja, precies. Hai, euh, nee, dit is vandaag Korendag, hè? Nee, euh, niet Korendag, maar uh, Shanti. Shanti Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. Dorpsomroepersconcours. Dor maar daar hoor je het bij Robby Harm straks veel meer over. Ja, dat dacht ik wel. Weet je wat we eerst even gaan doen? Nou. ZFM Westkust, weerbericht. Ja, want morgen opnieuw mooie najaarsdag. De rest van de dag ziet het er prima uit met veel zonneschijn. Alleen in het noorden van het land zijn soms meer wolkenpartijen. Het blijft wel droog en is aangenaam met een graad van 18 tot 21 graden. Vannacht is het helder en wordt het ook koud. Het kwik daalt tot ongeveer 7 graden Celsius. Ook vormen zich bij weinig wind enkele mistbanken. Nou, morgen is nog een rustig en vrije herfstdag met veel zon en een maximaal van 20 graden. In de nieuwe week wordt het een stuk frisser en ook onbestendiger. Met vooral maandag wat regen. Nee, nee, nee, nee, dat wil ik niet. Ik moet nog, eigenlijk moet er nog deze week mooi weer zijn. Tot de met volgende week maandag ofzo. <laughs> Alsjeblieft, laten we deze hele week rot weer zijn. En dan volgende week maandag gaan ze naar Turkije toe, de b -b -b -b boys. Naar dinsdag. Dinsdag gaan ze naar Turkije toe en dan regent het nog daar en onweer. Een hagelsteen zo dus groot als dus een tennisbal. Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik geef jullie ook wat zon. En hier is er wel een heerlijk 25 graden. Strak blauwe hemeltje. Mooie dames over de straat en op het strand. In <laughs> oktober, ja ja. Nou ja, ze zo zou maar kunnen. Ja, dat kan. Dat, van... kan. dat kan. Je weet me nooit in Nederland. Je weet me nee, nooit. Dat is altijd een goede vraag voor jou. Ja. Hey, wat gaan we nu doen, man? Wat voor muziekje? Ik heb geen flauw idee. Running with the devil. Nou, ook goed. Kom maar op. Daar is hij dan. Victoria Lot, beter begint als Pixie Lot. Met mama, dude. Oh, oh, oh, en ja. de hier de nieuwe van Lady Gaga. Deze ah. Nee, oude oude in de voorhoorder. En de je Van Halen, natuurlijk, hè. Ja. Running with the devil. Pa -pam, -pam, pam pam pam, pam. Heel goed. Ja, je kent allemaal die iPhones, hè? Ja. Die hebben een hele nieuwe applicatie: uh, ja. de dansende premier Balkender. Maar Apple wil je gaan verbieden. Nou, het verbod komt naar klachten uit Nederland. Of die klachten uit het CDA hoekje komen is nog onduidelijk. Nou, in het filmpje kon je de dance moves van onze eigen Jan-Peter uh, Balkenende uh, manipuleren door de telefoon te schudden, draaien en wrijven. Nou, GP is ondertussen massaal gedownload en stond op de tweede plaats van de meest gedownloade applications in Nederland. Oké. Okay. Het is maar even dat je het weet. En de Duitse politie kreeg verschillende meldingen binnen dat de 29-jarige man slingerend achteruit reed op de A31 bij knooppunt Heek. De 48-jarige trucker kon de man volgens de politie nog net ontwijken. De Nederlander werd uiteindelijk tegengehouden door de andere weggebruikers die hem overgedragen aan de politie en is zijn rijbewijs afgepakt. Wat erg nou. Ja, weet ik ook. Beetje ja. jammer weer. In Lima. Dat kan allemaal in Peru, hè? Oh, ja, ja, ja. Een 19-jarige moordenaar is in de Peruaanse hoofdstad opgepakt... ...toen hij zich wilde gaan ontdoen van de lichaam, uh, lichamen van zijn slachtoffers. Hij had zijn ex-vriendin en haar moeder van het leven beroofd. Om zich van de lijken te ontdoen had hij ze samen in een grote plastic zak gestopt... ...en die zak weer in een grote kartonnen televisiedoos gestopt. Hij probeerde de zware last op zijn skateboard door de straten van Lima te vervoeren... ...om de lijken in de rivier te, de Rímac te dumpen. Nou, vanwege het gewicht van zijn vrachtje had hij een jochie ingeschakeld om hem te helpen. Nou, de politieagenten wilden weten wat er in de doos zat toen ze de inhoud zagen. Arresteerden ze de 19-jarige en zijn hulpje, van spelsprekend, direct. Echt waar, ze verzinnen het ook maar allemaal, hè? Ja, heel raar, hè? Uh, bam, bam, bam. Ja, Rob de Nijs had een al drankprobleem. Zo heeft hij verteld in het programma Tijd voor Max. De zanger probeerde de afhandeling van zijn echtscheiding weg te zuipen. na nou, De nijs scheiding in 2007 na meer dan 20 jaar huwelijk van Belinda Muldijk. Niet Geurings vandaan. ik zie je alweer denken. Muldijk. Muldijk. En dat verliep niet vlekkeloos. Nou, regelmatig greep de zanger naar de fles met de sterke drank erin. Nou, toen de nijs tijdens zijn huwelijksreis met echtgenote Henriette soggens wakker werd met een enorme kater, besloot hij te stoppen met drinken. En stel is inmiddels een jaar van de drank af. Niet nou, je toch? Nee, ja, Nou ja, helemaal van de drank af vind ik ook weer overbodig, maar ja. Ja. Zo is uh, Rob en hij zijn. Ja. Marco Bosato. Nou, dat gaan we zo direct pas doen, hè? Ja, doen maar. Weet, ja. Je we de, weet je wat we eerst gaan doen? We gaan even de politie bellen. Oh ja? ja. Ah. Every little thing she does is Magic. Magic.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 Op de zaterdagmiddag maakt het alweer bijna kwart voor twee met Manno Dance with Somebody. En daarna hoorde je, daarvoor hoorde je Marley en de Melody Makers. Manno komt ook alweer uit Zweden. En die heeft in Nederland maar twee hele bekende nummers gemaakt. Dance with Somebody die je net hoorde en Gloria. Maar eigenlijk hebben we al heel veel singles in AP's gemaakt en dat begon al in 2002. Moods Blues, Mr. Moon, The Band. Nou ja, ga zo maar door. En een stuk of 15 hebben ze al gemaakt. En dan ga je kijken naar, naar, naar die Zweden, die hebben mooie namen. Daan, probeer jij me eens aan te spreken. Mij lukt het niet. Björn, ja, verder kom ik niet. Big Daan. Nou ja, waarschijnlijk zal het zo zijn. Ja, Dit En die, die ja, precies. In part. en Gustav Norin. Ja. Yeah. Karl Johan. Fungo klar? Somon klar? Som Mats eh wat is? Mats Bjurke. Huh. Nou ja, het zal allemaal wel. Een garage rockband uit Borrelunge in Zweden bij de Kneikerbreuten. Zit ernaast hè. De, de, de Kneikerbreuten. Ja. Even kijken. Ja, dat vind ik wel mooi. Ik zet zo even te surfen op het internet, dat kom je dan tegen? Van die mooie t-shirtjes. Nee, t-shirts kan je allemaal bestellen en gewoon op de hoek van de straat te kopen in sommige landen. Ja. Maar in het Franse is het helemaal geweldig. Nou, een Franse rijkwachter besloot op weg naar het politiebureau een t-shirt met het opschrift Fuck la police aan te trekken. Zijn collega's konden de grap echter niet helemaal waarderen en de fik vakbonden al helemaal nog niet. Ik wil bijna fuckbonnen zeggen, ja. uh, Volgens een woordvoerder is het gedrag onaanvaardbaar en is het nodig dat de man zijn excuses aanbiedt. De minister van Binnenlandse Zaken heeft net gepleit voor een betere samenwerking tussen politie en Rijkswacht. Maar blijkbaar valt de samenwerking bij sommigen toch niet helemaal in de goede smaak. Maar ik weet het ook niet. Helemaal. Nee, nou, fuck la police. Als het hier zou gebeuren, zou dat ook gebeuren, hè? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we daar te nuchter voor zijn. Denk maar we dan... hebben geen rijkswacht in de politie, hier. Nee, dat heb je nog Het maar, verschil ja. is niet zo groot. Ja, we hebben wel de douane dan en zo. En uh, ja. hè, de politie zelf, KLPD. Ja. Maar dat verschil is niet groot. Niet zo groot tenminste als... Uh, dat denk ik in ook. In Frankrijk en andere landen. Hé, hey, Jeroen. Eten. Is dat voor mij? Heerlijk. Uh, even kijken. Ja, in het Brusselse een, een Belgisch meisje. Je hoort het uh, misschien in het uh, eerste uur al bij het nieuws. Maar we gaan toch nog heel veel erover hebben. Uh, 56 sterretjes op haar gezicht getatoeëerd. ook Dank u. Ja, lekker. Nee, dankjewel meneer Jeroen. Lekker meneer schaduw maken, Heb je uh, lekker geslapen, hey. meneer maken, of niet? Ja, goed. Ja. Huh? Ja, wat heb jullie? Ah, e heb je het hazesfeest een beetje overleefd? Ik ben niet geweest. Weet nee. <laughs> <laughs> okay, je niet? Oké, een je werkloze tweelingbroer achter de bar. Ja. <laughs> nee, oké, okay, dat snap ik het. Ook mijn zwak begraafde broertje. <laughs> wat zegt u? Mijn zwak begraafde broertje. Ja, oké, okay, je autistische tweelingbroer. Die is nog zwakker. <laughs> <Ja. laughs> nee, ik begrijp hem. Jij ook een. Uh, ja, lekker. Hetzelfde verhaal? Ja, alsjeblieft. Ik, ik ken het niet. niet Wit, alsjeblieft. Ja. Heerlijk, het wapen van Zandvoort, verzorgt onze lunch hier. <laughs> dat scheelt me weer een Rikje zo ik naar. Uh, een etablissement in de Halterstraat. Ja, Dat Ho hoef ik daar niet te eten. Ah, oh, wat lekker. Goed bezig. Eet smakelijk, meneer van buren. Uh, we hadden het over 56 sterretjes. Uh, eerder deze week beloofde haar tatoeëerder... haar 3000 euro te betalen voor de medische ingreep... om van de sterretjes af te komen. Hmm. Uh, Aldus een Vlaamse krant Het Nieuwsblad. Nou, volgens de tatoeëerder heeft het meisje zich niet aan de afspraak gehouden... om zijn, zich publiekelijk te excuseren voor de leugenachtige verklaring... die ze zou hebben afgelegd. Nou ja, dat was in juni al gebeurd. Na het aanbrengen van de tatoeage in juni, zei het meisje dat dit tegen haar wil was gebeurd. Ze zou maar een paar sterretjes gewild hebben, maar tijdens het tatoeëren viel zij in een hele diepe slaap. Aha. Nou, de zaak leidde destijds tot een media-hype. Mm -hmm. En het conflict tussen sterren, sterrenmeisje en het sterrenmeisje en haar tatoeëerder zal nu alsnog in een rechtszaak moeten worden beslecht. Oh ja? Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dan ken ik een vriendin van mij die heeft een drie sterretjes, hè? Ja. Nee, ja, die ging helemaal gillen toen dat gebeurde. Helemaal geweldig is dat. Oké. Okay. Ja, nee, Sorry, dat deed ik even pro Ja Nee, mag niet. Ik denk, dat hoor ik nou weer? Van. Excuse. Nee, ik denk, wat hoor ik nou weer? Nee, maar die heb drie sterretjes laten tatoeëren. En uh, eerst ging het niet goed, dus moest ze daarna nog een keer. Maar ze schrijft zich even de kleuren. Ja. Maar dan zou je maar 56 sterretjes hebben. Oké. Okay. Dan kan je wel een mooi lichtje schijnen. Wat is dit dan? Shine a little light van Van Velsen. Nou, lekker door. Kom maar dat op. op de steentjes hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Mooi bruggetje. Ja, ja. nou, Daarna heb ik even een clip voor je met Lela... of the situation